Het Haga ziekenhuis schrijft in een verklaring op de site onder meer... dat het hoofd van de afdeling cardiochirurgie uit zijn functie is gezet. In Mexico zijn bij de ontploffing van een vrachtwagen vol vuurwerk... zeker 15 mensen omgekomen. Meer dan 100 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor in een dorp in Midden-Mexico. Vrijwel het hele dorp nam deel aan een processie... voor de plaatselijke beschermheilige Santo Patrono Jesucito... De wagen met het vuurwerk reed achter de stoet aan. De bedoeling was om het vuurwerk aan het eind van de dag af te steken. Een vuurpijl die een van de deelnemers afstak... belandde in de vrachtwagen met het vuurwerk. In Alkmaar is een 27-jarige Roemeen aangehouden... bij een grote politieactie in de Rosse buurt, de Achterdam. De man wordt verdacht van mensenhandel en uitbuiting.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 Volgens de politie is het nog niet duidelijk of de twee mannen en de schutter elkaar kenden. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan er nog wat regen vallen. Het wordt tussen de 0 en 2 graden. Morgen bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Zondag eerst regen, later ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV. Um, in het eerste uur kon u luisteren naar Fabian Dekker, arbeidsocioloog. Um, het ging over het ZZP-erschap. Geen land uh, in Europa ziet dat zo snel toenemen als juist ons land. Daar zijn een aantal redenen voor. Die heeft u allemaal het eerste uur kunnen horen. En ik wil graag met u doorpraten over dat ondernemerschap. Ik wil graag verhalen horen. Hoe is dat? Hoe gaat het? Hoe bevalt het vrije leven? Um, bent u elke dag weer blij dat u ervoor gekozen heeft? Uh, en hoe gaat dat eigenlijk met u? Uh, maar misschien heeft u ook wel hele andere verhalen en komt u vertellen hoe vervelend en hard het gaat. De avontuur over armoede, hard werken, aanmodderen. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna. 0800-1121. Twitteren kan hashtag Dumos of hashtag Casaluna. Mail kan naar kazeloenen.ncv.nl. Maar het dus gewoon via de telefoon op 0800-1121. Filippus van Leeuwen, goedenacht. Goedenavond. Ik praat met een ondernemer. Ja, dat klopt. Sinds uh, ruim een jaar ben ik uh, zzp'er. En wat doe je als zzp'er? Ik ben uh, landschapsarchitect. Oké. Okay. En hoe is ik... dat zo gekomen? Um, nou, eigenlijk... Um, wat, ik ik uh, werd uh, elf jaar al op de conferentie in de loondienst gewerkt. En um, ik had via dat contact uh, uh, op een gegeven moment de ernaast gedaan, zeg maar, gewoon eigenlijk in mijn vrije tijd. En daar, dat begon eigenlijk zo dat ik daar eigenlijk heel erg, een soort ander soort waardering voor je werk kreeg. En toen was voor mij was het een soort van prikkel: van, hé, hey, maar ik kan het eigenlijk zelf ook wel. En dus ik had het idee, daar heb ik ook toen met mijn baas overlegd, van nou ja, om het gewoon heel langzamerhand een beetje zo te laten groeien. En uh, het idee, hè, steeds meer opdracht te krijgen en dan je, je vaste loondienst wat zou afbouwen. Maar dat is toen in een stroomstelling gekomen, omdat het gewoon met het bedrijf waar ik toen voor werkte uh, niet zo goed ging. Ja. Yeah. En was uh, eigenlijk de enige manier om te overleven was, om gewoon al het personeel eruit uh, uit dienst uh, te nemen, dus te ontslaan. En... Uh, als ZZP'er te huren voor het werk als ze we hebben. Dus dat was voor mij eigenlijk het laatste uh, zetje... om er ook ineens dan echt helemaal voor te gaan. Maar heeft jouw baas jou ook nog een zak met geld meegegeven? Nee, nee dat was ze niet. Oké, okay, dat was ze niet. Oké, okay, dat, dat, nee. Dus het, de enige wat je had zeg maar, was de belofte dat als er werk is... Uh, dan ben je als ZZP'er de eerste die ingehuurd wordt. Ja, en en je, hebt wel de, de, je hebt natuurlijk wel je opzegtermijn. Dus die had je in uh, het fond vanwege je WW-rechten... En je hebt van het UWV dus wel een regeling dat je vanuit de WW kan starten. Dus je hebt een soort zes maanden lang kun je wat je normaal als WW zou krijgen. Als een soort voorschot kun je dat krijgen. Als een steuntje in de rug om, uh, om ook echt te kunnen starten. Oké. Okay. Um, um, heeft de, jouw voormalige baas zich gehouden aan die afspraak? Ja, ja, zeker. Ja, nee, want ik, uh, ik werk nog steeds uh, voor hem. Dus. Maar uitsluitend, ik bedoel, het klinkt alsof het een verkapt, uh, verkapte loondienst is wat je doet. Of ja, doe je er veel dingen hebben... erbij? Ja, ja, je doet heel veel dingen erbij. En nou, dat is eigenlijk het grappige. Want ene, ene tijd lijkt het alsof het niet veranderd is. Maar, um, dat, Je merkt wel dat het er heel anders in als speler. Je, je, je hebt toch heel erg het besef het anders van verantwoordelijkheid. Want je moet het echt. Um, je wordt zomaar afgerekend op je kwaliteit, hè, op het product wat je aflevert. Want uh, je weet het ook van als je het niet goed doet, ja, dan, uh, dan gaan ze dus ergens anders verder zoeken. Die misschien wel dat product voor een, hè, een goede prijs kan leveren. Dus je, je verantwoordelijkheid, zeg maar, en je, uh, ja, hoe, hoe je dus met je werk omgaat, dat is dat, dat dus heel goed voor je werkmoraal, zeg maar. Ja, nou, ik zie ondertussen, zit ik even op jouw site te kijken, benlandschap.nl. Uh, ik zie daar een paar prachtige voorbeelden van binnenruimtes die je ingericht hebt. Uh, dus uh, blijkbaar. Uh, uh, uh, uh, blijkbaar snel het aan. Er is dus ja, belangstelling voor ja. wat je doet. Ja, ja, nee zeker. Ben je nou elke dag blij dat je deze stap gezet hebt? Je zei er was natuurlijk wel een beetje sprake van een stroomversnelling. Dus, dus er zat een element van niet-vrijwilligheid in, zou ik maar zeggen. Uh, uh, toch elke dag blij dat je deze stap gezet hebt? Uh, ja, ja, nee, ik heb er zeker geen spijt van. Je hebt wel, want je, ik heb ook gewoon weken of of soms al twee maanden achter elkaar uh, laatst gehad... dat je weinig werk hebt. En dan zit je natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje te knijpen. Maar dat prikkelt dat juist weer om te denken van nee, maar oké, okay, niet, niet hieruit zijn, dus ik moet dan andere manieren vinden. Hè, of, of om acquisities te plegen, of om andere manieren om geld te verdienen. En dat, dat prikkelt je ook heel erg. En een soort, zeggen, een soort positieve energie geeft me dat. Ja, oké, okay, goed. Dank, uh, dank voor dit, uh, dit gesprek. En, okay. uh, en veel succes. Uh, hoe zit je, zit je nu trouwens uh, goed in het werk? Ja, nou, het is zeg, wel wat stil stilstaan. Dus ik heb, wat ik zeg, twee maanden bijna stilgestaan. Je ja. zit, uh, zit nu in een holle moment, zeg maar. Je zit weer in een holle moment. Goed. Ja. Ja. Nou, gegeven het feit dat het uh, geen holle momenten zijn voor de economie als geheel, is dat heel fijn, lijkt mij. Dank voor het bellen. Ja, okay. En uh, als, uh, als jij wilt bellen met uh, jouw verhalen over ondernemerschap... Uh, hoe gaat dat, hoe ben je erin terechtgekomen? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeloena. Mede kan naar Twitter Twitteren, hashtag Dumosh of hashtag kazelunen. Maar het liefst dus gewoon bellen. 0800-1121. Is het een ervaring, een vrij leven? Bent u blij dat, uw dag, uh, dat u dat kunt indelen zoals u wilt? of bent u misschien een schijn zelfstandige verhaal over armoede, hard werken of aanmodderen? 0800 1121 Live-versie van Anouk. Eh, wat er ook gaat gebeuren met dat uh, Hollebolle Malle Songfestival... Eh, Anouk heeft alvast uh, een klein beetje gewonnen... want uh, ze staat op nummer 1, werd net uh, bekend. Dus uh, in Nederland dan wel te verstaan. We hebben het over uh, ondernemerschap en uh, ZZP'ers. 0800-1121, dat is het gratis telefoon van Kaaseluna. Uh, graag ervaringen met de ondernemerschap willen we horen. Aaltje, goedenacht. Goedenacht, hallo. Aaltje Vincent, hallo. Dag. Je mag het zeggen. Nou ja, ik ben uh, nu uh, fulltime ondernemer. Ik ben in 2007 parttime ondernemer geworden. Dus toen heb ik genoeg uh, gewerkt en gespaard... om dus in 2009 te zetten naar fulltime ondernemerschap. Want ik ben, ik, ik ben gewoon één ouder met een kind en een hypotheek. Dus ik heb dat stap voor stap gedaan. Maar het gaat nu uitstekend. Wat was jouw oude vak? Uh, mijn vak is dat ik mensen begeleid in het vinden van nieuw werk. En dat ah. doe ik nu in mijn onderneming ook nog steeds. Dat is hetzelfde werk wat je nu als ondernemer doet? Ja. Uh, en dat gaat met name over zzp'ers? Nee, dat gaat met name over mensen die een baan willen. Dus, en, en ook mensen die, uh, wat jij daar straks al zei... die in sociaal plannen ontslagen worden en een zak met geld meekrijgen. Mm -hmm. En uh, van daaruit zzp'er worden of die gewoon weer een baan willen vinden. Dat is, dat is mijn werk. En wat doe je dan met die mensen? Nou ja, die leer ik om heel goed naar zichzelf te kijken... en naar wat op dit moment op de arbeidsmarkt in uh, Nederland uh, gevraagd wordt. En als je bijvoorbeeld een, uh, altijd iets in de IT hebt geraakt... en je wordt daarin ontslagen en je wilt dan weer een baan met een loonstrook, dan leer ik hen om eerst te onderzoeken... of dat nou wel realistisch is. Maar en als het niet realistisch is, dan zul je toch ook in de ICT... als uh, ZZP'er aan de slag Maar redeneer je vooral vanuit de arbeidsmarkt? Waar, waar is ruimte? Waar is behoefte aan? Of redeneer je vooral vanuit de man of de vrouw zelf? Nou, en en. Weet je, als je aangenomen wil worden... of dat nou in een baan is, is of in een klus, in een opdracht... Je hebt altijd, uh, wat ik noem, pretlichtjes nodig om aangenomen te worden. Anders krijg je de klus niet. Dus je moet het wel kunnen en je moet er lol in hebben. Dus dat is en-en. Maar als je werk zoekt dat er niet is, dan zul je het niet vinden. Dus... Wat, zijn, wat zijn pretlichtjes precies? Nou, dat je uh, als iemand over zijn werk praat, dat je gewoon ziet dat hij er lol en dat hij plezier in heeft, dat hij straalt. En dan krijg je een klus of een baan of een opdracht. En anders niet. En dat geldt ook voor, voor, voor, de, voor alle soorten werk eigenlijk? Ja, ik denk dat zeker in de huidige arbeidsmarkt, wanneer er zoveel concurrentie is... dus al is het voor buschauffeur of voor monteur of voor uh, accountmanager of voor hypotheekadviseur... je zult echt uit moeten stralen dat dat je vak is, dat je er plezier in hebt. Want er is heel veel keus. En organisaties zijn steeds strenger geworden in wie zij aannemen om, uh, ja, om het bedrijf naar een volgend niveau te brengen. Ik vind ja. die petlichtjes wel ontzettend leuk eigenlijk. Dat vind ik. <lacht> ja. wel een mooi cadeautje eigenlijk in dit gesprek. Ja, ja. Die petlichtjes ja. die moet je zien en en, en, maar je, je kunt iemand niet de, de vlam de vuur in het oog praten, ofwel? Jawel, je kunt echt bij iemand boven tafel halen waar hij plezier in heeft in zijn werk. Dat kan. Dat kan echt. Bij de een gaat het heel snel, die, die, die stroomt over van verhalen, hoe leuk het werkt. Bij de ander vraag je gewoon, nou, welke dingen vind je nou echt het leukste in je baan? Maar dus er, zijn, iedereen... Altijd, er zijn, Aaltje, er zijn ja? ook best wel veel mensen die het allemaal maar een beetje moi, moi vinden. Eh, en die denken, ik zeg niet dat ik dat leuke mensen vind. Maar er zijn er ook wel mensen die zeggen, joh, luister, ik, ik werk alleen maar omdat het moet. Die zijn er, maar dan nog hou je dat volgens mij niet vol als je er niet op enig onderdeel lol in hebt. Dus je zult er toch nog in moeten hebben. Oké. Okay. En om aangenomen te worden, hè, want dat is dus mijn vak. Mijn vak is om te zorgen dat mensen de baan of de klus krijgen. Straal en enthousiasme heeft... uit, straal passie ja. uit, laat zien dat je het leuk ja. vindt. Uh, ja. En met een beetje geluk uh, ben je weer aan de bak. Ja, ja. ja je kunt het geluk kun je ook wel afdwingen. Dus het, uh, het is en en. Allemaal en en. Okay. De, het is hard werk op dit moment, om uh, werk op een klus te krijgen. De petlichtjes ja. neem ik mee naar huis, dank. Oké, helemaal goed, graag gedaan. Dankjewel, bedankt. dag. dag. 0800-1121, ondernemersverhalen wil ik graag horen. Hoe gaat dat, hoe uh, ben je het ondernemerschap uh, in terechtgekomen? En, en uh, hoe gaat het gewoon eigenlijk? Uh, hoe gaat het met je en uh, wat zijn je ervaringen op dit moment? 0800-1121. Tobi, goede nacht. Uh, ik praat oh, met de ZZP'er, Tobi. Ja, klopt. En wat doe jij? Ik ben uh, zelfstandig uh, timmerman. Mm -hmm. Ik heb samen een klussenbedrijf. En daar uh, ben ik 2008 uh, mee begonnen. En uh, dat uh, bevalt me prima. Ik zou eigenlijk, uh, als het niet hoeft, nooit meer voor een baas uh, willen werken. Dat, uh, dat heb je wel gedaan? Dat heb ik zeven jaar uh, gedaan ja, voor die tijd. En, en Toen ben ik uh, na twee wereldreizen in drie jaar tijd. Uh, ben ik uh, anderhalf jaar weg geweest in totaal. Ja, toen stond ik voor de keuze of weer voor een baas werken of uh, voor mezelf beginnen. En toen uh, was die keuze eigenlijk snel gemaakt. Twee wereldreizen, wat een rot leven. Ja, dat is, uh... ja je leeft maar één keer. hè? Dat, uh... ja. ja, Maar toen je terugkwam, ja, toen was dat je dat wel zo het, uh... gewend aan het vrije leven... dat je dacht, ik ga niet meer doen wat een baas me opdraagt. Ja, zeker. Dat, uh... dat is zeker. En uh, ja, je, ook... ja, je wordt ook wel afstandig van die reis maken misschien ook... En... Ja, dus, uh, ja. Maar het bevalt mij uh, eigenlijk prima. Ik heb ook heel veel werk, ik ben hartstikke druk. Maar de juist, juist dagen, in, in uh, uh, de bouw en alles wat er omheen hangt, uh, zijn er heel veel mensen die uh, gedwongen worden om ZZP'er te worden. Was dat bij ja, jou ook ja. zo? Nee, dat was bij mij helemaal niet zo. Het bedrijf waar ik toen gewerkt is, uh, dat is nog steeds draaiende. Ik weet eigenlijk niet eens hoe het met hem gaat. Maar um, kijk, ik ben uh, er zijn heel veel ZZP's in de bouw die uh, uh, ja, uh, noodgedwongen begonnen zijn voor zichzelf. Die, zijn, die huren zich vaak uit aan één, twee of drie grote bedrijven. Ze ja. zijn erg afhankelijk vaak van die bedrijven. En ik werk uh, renovatie alleen voor particulieren. En ja, dat is een hele andere markt. En dat is, ja, dat is denk ik wel uh, de reden waarom ik wel veel werk heb en uh, ja, toch wel veel ZZP'ers uh, ja, weinig werk hebben of thuis zitten. Want jij hebt gewoon een, een markt aangeboord uh, waar, waar een hoop vraag naar is. Nou, ik, ik doe eigenlijk gewoon uh, uh, rechtstreeks uh, zaken met particuliere klanten. Ik renoveer badkamers. Maar ik, ja, ik pak eigenlijk alles aan. Ik doe tuinen. Uh, uh, ik ben eigenlijk oorhoudt uh, Daken, isolatie. Um, ja, tozijnen vervangen. Ik doe eigenlijk van alles en nog wat. Ja. En, ja. Uh, yeah. dat, dat, dat noem je trouwens toch gewoon aannemer? Of ben ik nou gek? Ja, dat, dat is zeker. Ja, eigenlijk ben ik gewoon een, een, een eenmans aannemer. je dus okay, zou het kunnen zeggen. Dat uh, en alleen da daarom zeg ik van, ik denk dat veel uh, mensen die, uh, die, die. dat is wel een andere tak van sport als veel ZZP'ers. Daarom denk ik ook dat, waar veel over gesproken ZZP'ers, dat dat ook vaak freelancers zijn, meer als ZZP'ers. Ja. Omdat ze toch erg afhankelijk zijn van één, twee of drie uh, vaste klanten. Maar jij huurt toch wel nou, mensen in op het moment dat een klus wat groter is? Ja, nou goed, bijvoorbeeld stukken doe ik bijvoorbeeld niet zelf. Um, en dat stuur ik een stuk erover in en um, ja, ik werk ook wel met uh, mensen omheen. me heen, uh, ja, dus een bepaalde klus kan je niet alleen doen en dan huur ik één of twee andere mensen in. Ja. En ik word ook wel eens een ander zes voor een dagje ingehuurd, weet je wel. Maar uh, altijd ja, gewoon uh, onderling elkaar een beetje helpen, maar uh, ja, ik probeer het meeste zelf te doen. En als wat ik niet kan doen, dat uh, besteed ik uit, maar 90% uh, ja, kan ik eigenlijk zelf. Dus... Als ik aan Toby vraag, uh, crisis, uh, dan zeg jij, what crisis? Ja, dat is, uh, ja, ik heb er uh, geen, uh, geen last van. Uh. En ja, goed, kijk, uh, het is, ik denk ook wel dat het belangrijk is om ook je, je bedrijf uh, zuinig in te richten, weet je wel. En je kan gelijk een uh, lening afsluiten. Uh, je je hadden het eerder over een uh, verzekering. Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Oei. Kijk, dat scheelt, ja, dat, scheelt, uh, dat kost mij 500 euro een maand, 600 euro een maand. En dan worden mijn knieën uitgesloten. Ja, oei. Ja, dat is, ja, en dat ja, is precies het meest verhaal onderdeel. Ik ben nu 33, of bijna 3. ik word volgende week 33. En ja, dat kan ik me eigen wel verzekeren. Maar als ik van de stijging val en ik breek mijn knie, dan is het uitgesloten. Dus ja, dan, ja, dan ben ik gewoon ja, voor 500 euro per maand. Ik kan beter 500 euro per maand aan de kant zetten. Als ik mijn knie breekt, dan heb ik gewoon uh, ja, voor een paar maanden salaris nodig. En dan, uh, Toby, in het eerste uur hadden wij het over de, de zogeheten broodfondsen. Heb je er wel eens van gehoord? Ik had er wel eens eerder uh, van gehoord, maar ik heb zelf daar niet een... Uh, een... Uh... Ja, iets, iets, uh, iemand tegenkomen die dat ook had of zo. Ik heb daar zelf nee, niet... Uh, nee, het, het is, is een relatief uh, nieuw, uh, nieuw fenomeen. Nee, Fabian Dekker die zei het ook, het is een relatief nieuw fenomeen. Dat zijn dan mensen die dan met een groepje van minimaal 25 mensen... als het ware hun eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, uh, financieren. Die leggen elke ja. maand een klein bedragje bij. Het lijkt niet op die 500 euro. Ik zag net een paar voorbeelden op internet staan. Dat zijn veel en veel kleinere bedragen. En die betalen ja. gewoon onderling uh, ziekte. Het enige is, je moet er niet te veel tegelijk hebben die ziek zijn, want dan heb je wel een probleem. Maar het, het is wel een interessant zeker. idee. Ja, zeker. En kijk, het, wat bij mij is, het grootste risico is mij als ik echt chronisch ziek zou worden en ik echt niet meer zou kunnen te, zou kunnen, mijn werk zou kunnen doen. Dus dat ja. zou voor mij wel, ja dat zou voor mij een probleem zijn. Ja, maar, maar ik begrijp het mensen... Ik meeste mensen langer als een paar maanden ziek word. Stelde ja, mijn kniebreek of ik ja, word lang, gewoon een paar weken ziek bewijs van. Dat is, ja, dan is, moet ik gewoon vakantie opnemen. Ja, nou, <laughs> dat de de over, over, overgrote meerderheid is binnen twee jaar weer up and running, maximaal. Dus dat is ook een beetje het idee van die broodfondsen. Dat ja, maximaal ja. twee jaar je op die manier elkaar overeind moet kunnen houden als groepje. Ja, goed. Ja, maar goed, als je zelf een buffer aanlegt. Ja, kijk, uh, het legt ook een beetje aan wat je privé natuurlijk uh, uitgeeft. Ik ja. leef ook zuinig. En ik Ja, bedrijf zuinig ingericht, weet je wel. Ik heb ja. mijn bus zo gekocht en niet een lening afgesloten voor een nieuwe bus... maar een tweedehands busje gekocht. Ja, ja, ja. En ja, je, nou, je kunt ook een beetje sparen. Hem, weet je wel. En je kunt sparen op ja, deze dus manier. Ja, je kan, goed, dan kan je goed sparen. En, en ja, kijk, de, ik zeg, kijk, als ik nu een half jaar uh, zonder werk zou komen zitten... dan, dan is dat voor mij niet, uh, uh, in wezen niet een, uh, financieel niet echt... Uh, ja, goed, dan wordt het wel krap op een gegeven moment. Maar weet je wel, dat zou ik financieel aan kunnen bewijzen van. Ja. Ja, oké. Okay. Dus dus, en, en elke doen. dag fluit het naar je werk? Fluit het naar mijn werk. En uh, ja, je bent helemaal uh, aan niemand, uh, je hoeft nu aan niemand verantwoordelijkheid af te leggen, alleen naar je eigen klanten toe. En uh, ja, als je een keer uh, om drie uur een uh, beetje uh, eind, geen zin meer hebt, dus dan ga je er gewoon mee uit, weet je wel. Ja. En dat, uh, je neemt, ik, klus, neem, ik neem de meeste klussen aan, dus dan, uh, ja, het is gewoon gewoon je eigen ding. En als je. Zin om s'avonds door te gaan, dan ga je s'avonds nog een paar uurtjes door. Dat is... Uh... Dat werkt perfect zo. Dus, uh... ja, Ik ben er heel uh, tevreden mee. En ik ik, denk, ik weet niet of het voor iedereen weggelegd is. Want ik denk dat ook wel mensen onderschatten wat er nog bij komt kijken. Ik, ik maak offertes en weet je wel, de administratie dat is toch ook al gauw ja, tien, tussen de tien en de vijftien uur per week. Ja. En dan plus nog veertig, vijftig uur in de week timmeren. Dus je, je bent wel behoorlijk aan de... Je, je maakt wel lange weken. Maar levert het ook een goed inkomen op? Ja, kijk, dat, uh, dat... Ja, zeker, denk ik. Ja, goed, ik leef van weinig geld, maar daardoor kan je geld sparen, gezegd. En uh, ja, ik heb ook alweer nieuwe plannen voor te gaan reizen, dus dat is weer een... Ah, <laughs> dat, denk ik van sparen. Kijk, kijk, ja. Kijk, uh, dus dat zijn allemaal dingen dat... Uh, kijk, ik, ik, ik... Die crisis, dat is voor mij, ja, goed, ik vind het eigenlijk wel... Uh, super, ja, ik denk dat het alleen maar goed is, de crisis. In welke opzicht? Ik ook, nou, om, ik denk dat het ook wel uh, te vanzelfsprekend was hoe rijk we eigenlijk zijn en dat alles maar uh, normaal was. Ik denk dat mensen ook niet beseffen hoe, dat in Nederland alles ook super goed geregeld is, pensioenen en uh, ja, een sociale vangnet zogezegd. Ja. En ik denk dat het ook wel eens goed is uh, ja, om uh, te beseffen dat het niet allemaal zo vanzelfsprekend is. En, dat we heel, wel heel blij moeten zijn hoe het eigenlijk gaat of zo. En ondanks de crisis hebben de meeste mensen het nog eigenlijk prima, denk ik zo. Dus er zijn we wel mensen die het heel zwaar hebben misschien. Maar kijk, euh, eigenlijk heb iedereen nog steeds een huis euh, boven zijn hoofd... en een, een, een warme douche en een maaltijd elke dag. Dus ik weet niet, uh, ja. Oké, okay. dank dat voor het bellen. Beneden. Dank je ja. wel, Toby. mijn avond, bedankt. En, ja, jij ook. Succes met de uitzending. 0800-1121, dat is de telefoonnummer van het Verhalen over ondernemerschap. Hoe is dat ooit zo begonnen? Hoe ben je erin terechtgekomen? En, en hoe gaat het nu allemaal? 0800-1121. John, goedenacht. nacht Frank. Jij zit in iets wat ik volgens mij heel erg lekker vind. <lacht> ja, dat klopt. <lacht> ja, ik weet niet of jij het lekker vindt, maar het is wel ontzettend lekker. Ik maak uh, zelf Belgische bonbons. Kijk, dat bedoel ik. Ja, en uh, daar zijn we in 2008 mee begonnen als hobby. In de keuken. En dat loopt uh, ja, een beetje uit de hand. Uh, we hebben nu twee jaar een winkeltje in het mooie Tegelen bij Venlo. Mm -hmm. En dat doen we mijn vrouw en ik samen. En ik werk er ook nog drie dagen bij voor de baas. Ah, en wat, wat doe je voor de baas? Laten we daarmee beginnen. Nou, ik uh, werk bij een elektronica keten. Ja. Zonder de naam te noemen. Mm -hmm. Maar uh, daar verkoop ik dus wasmachines en uh, dat soort dingen. En dat doe ik dan donderdags, vrijdags en zaterdags. En de rest van de week doe ik voor de eigen, uh, eigen winkel. Oké, okay, en, en die winkel is wel permanent open of alleen maar af ja, en toe? Ja, mijn vrouw doet de winkel. Oh, oké. Okay. En, en jij bent de, de, de, de bonbonbakker? Ja. ja, ik uh, maak de bonbons dan op uh, zondagmiddag, maandag, dinsdag en woensdag. En probeer zelf ook veel in de winkel te zijn... Nou maak ik op dit moment bijvoorbeeld de bewond in de winkel, want ik heb veertien dagen vakantie van de baas. Want als je part-timer bent, heb je veel overuren. Dus ik heb niet zo'n hele grote winkel. Dan heb ik de tafel voor het raam gezet, zodat mensen die er langs lopen kunnen zien wat je doet. Oké, heb je nog vrije tijd? want Ik hoor je zondagmiddag zeggen. Ja, nou ben ik vrij. Ah ja, dat mag ik wel hopen, ja. Ja, zeker. Maar je merkt wel dat het uh, sociale leven wat minder wordt. Dat, uh, dat, dat wel. Want je hebt gewoon twee volledige banen? Ja, in principe wel. Ja. Ja, twee, uh, ik werk dan 22 uur uh, bij uh, de baas. En de rest van de week uh, vul ik dan zelf in. Dus dat. Uh, en het is ontzettend leuk om te doen. Ik bouw ook zelf de website en dat soort dingen. Maar je, je kunt niet uh, volledig uh, overstappen naar het uh, nee, nee, vak. Dat, nee, dat gaat nog niet. Nou gaat nog niet. We zijn wel stijgende lijn. Dus het gaat steeds beter. Waar heb je je winkel maar, trouwens? In Tegelen. In Tegelen, oké. Okay. Bij Venlo. Ja, ja. En dat is een heel klein dorpje. Maar een heel gezellig dorpje. En ik kom zelf van Twente. Zo? Ja, ja. en uh, ik breng ook wat Twentse dingen in de winkel. Namelijk? Uh, de Twentse krentenweg, die bak ik zelf. Oké. Okay. Dat is één stuk van het brood, omdat ik brood en maquette ben... Vind ik dat leuk om dat toch in de winkel te hebben. Maar John, hoe ben je nou in die chocoladebusiness terechtgekomen? En nou, vanaf wanneer was het moment no dat je dacht, van, ik ga er nu gewoon als ZZP'er ook aan trekken? Uh, nou, dat is eigenlijk gekomen door, uh, hier in Tegelen hebben wij een uh, pastoor. Die uh, komt ook tegenwoordig wel eens op televisie tijdens de missie van Tegelen op zondag. En die uh, ja, hield een actie. Uh, voor zijn voor het Victorfonds. En dat is een fonds wat dus armlastige mensen helpt om een paar cent... Een, uh, ja, bijvoorbeeld een wasmachine is kapot, krijgt hij van het Victorfonds een uh, wasmachine. Toen heb ik bonbons gemaakt voor dat Victorfonds. Om eens te kijken of ik het nog kon, omdat ik heel lang geleden ooit pakken geweest ben. Ik denk, nou, en dat begon weer te kriebelen. Toen hebben we daar een actie voor gehouden. We hebben 3500 euro opgehaald voor dat Victorfonds. En toen zeiden de mensen van, nou, de bonbons zijn zo lekker... Waar in België kun je die halen? En toen zei de pastoor dat die hier in Tegelen gemaakt werden. Mm -hmm. Zodoende zijn we eigenlijk eerst vanuit huis begonnen te verkopen. En toen zag mijn vrouw in 2010 een winkeltje in Tegelen leeg staan, Toen hebben we die huurbaas gebeld om het eens voor drie maanden op proef te doen. Mm -hmm. Dat de mensen mij bij ons konden leren kennen. En dan na die drie maanden weer bij ons thuis konden kopen. Maar we hebben de winkel nog steeds. De mensen vinden het zo leuk. En uh, ja nou met uh, Pasen en dat soort dingen maak ik zelf de paas. en doe ik allemaal in de winkel. En als je veel in de winkel doet, dat trekt ook veel klanten aan. En dat is heel leuk om te doen. Waar is jouw droom? Ja, de droom is om dus uh, helemaal uh, te kunnen doen. Hè? Mm -hmm. Om het helemaal van te kunnen leven. Ik hoef daar niet rijk van te worden. Maar gewoon uh, dat vak uitoefenen is fantastisch. En, en hoe, hoe, klassen... ver, hoe ver ben je nu in het realiseren van die droom? Uh, nou hoe je, kun je zijn. Hè? Dus we moeten het heel rustig aandoen, omdat we de winkel verbouwd hebben en dat soort dingen. Je moet toch investeren en zo. Dus het, het geheel staat nou. Dus we hebben een hele mooie winkel. En uh, mensen komen ook graag. Je kunt een kopje koffie drinken bij ons en dan krijg je een gratis bonbon bij. Uh, en dat soort dingen, dat vinden mensen ook hartstikke leuk. En dan merk je toch dat mensen dat ontzettend waarderen. En vooral, je maakt het zelf. Het is een stukje ambacht. Ik doe alles nog zelf met de hand. Dus niet met machines of zo. Mm -hmm. Nee, alles gewoon met de hand uh, maak ik dat hier. En nou. dat is ontzettend leuk. Om dankbaar werk ook. En ook een deel van, uh, zeg maar, van elke kilo bonbons wat we verkopen... gaat ook 2 euro naar het Victorfonds toe. Dus je doet ook nog een goede daad. Het Victorfonds? Dat, ja, dat is dat Victorfonds waar ik vertelde net. Oké. Okay. We dat gaan dan wat dan naar het goede doel gaat. Ja. Dank voor het bellen. Ja, heel graag gedaan. En nog en, een prettige uh, nacht, John. Ja, dank je. 1121. doeg. 1121 is de telefoonnummer van Kazeluna. Verhalen van ondernemers wil ik graag horen in dit uur van Kazeluna. We gaan luisteren naar uh, muziek van Jack Johnson, het uh, liedje Het Good People. Will you win? It's your show. What's it gonna be? Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see? Before we lose touch, of, and we thought this was low. Well, it's bad getting worse. Huh? Where all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where all the good people go?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 Changing channels, I don't see them on the TV shows Where'd where all the good people go We got heaps and heaps of what we sold In dit uur hebben we het over ondernemerschap. Het eerste uur hadden we het met Fabian Dekker, arbeidssocioloog, over zzp'erschap. Uh, in Nederland groeit dat als kool. Er uh, is geen land ongeveer in Europa waar dat uh, niet sneller groeit dan in Nederland. Nee, Nederland groeit het snelst van Europa, zo moet ik het zeggen. Um, dus um, dat is een vorm waar we veel meer van gaan zien. Um, Zzp'er, mengvorm tussen um, Ondernemer en werknemerschap in feite in één. Um, maar goed, ik ben heel benieuwd naar, naar uw ervaringen op dat gebied als ZZP'er, als ondernemer, bel ons op 0800 1121. Huip, nacht. Ja, Frank, goedenacht. Je mag het zeggen. Ja. Nou ja, het gaat ook ZZP en ook die onderhandelingen van de vakbond uh, hadden jullie het natuurlijk ook over. Uh, ja. Sociaal akkoord. Ja, die Fabian. Uh, ja, die, alles wat hij zei, dat was wel uh, naar mijn hart. Dus daar kon ik me helemaal in vinden. Ook de vrijheid. Uh, waar. Uh, ja, ondernemers naar op zoek zijn, natuurlijk. Mm -hmm. En niet in een collectief. Ik snap, ik, dat is ook wat ik eigenlijk nooit snap van werknemers. Ik ben natuurlijk, of natuurlijk, maar ik ben zelf ook werknemer geweest. Uh, wat deed je? Wat was jouw, uh, uh, vak? Wat is jouw. vak? Mijn vak is. ja, commercieel. Ik. Uh, dus verkoop, uh, marketing. In die, uh, in die hoek. Ik ben inmiddels in ondernemer. Ik zit nu in de handel en de import van uh, bloemen. Oké. Okay. Uh, maar ja, ik, uh, ik vind dat die, uh, die vakbonden een beetje een, een gevecht voeren. Met. Uh, uh, ja, ook aan de ene kant de, de werknemer proberen te vertegenwoordigen. En aan de andere kant ook de ZZP'er. Dat zijn volgens mij twee. Uh, tegen Polen en ook een werknemer, uh, ja, het is een kleine stap. En hij is weer werkgever. En dan staat hij dus aan de andere kant van, uh, uh, van, van de vakbond. Ja, dat is de spagaat die ik het eerst u ook probeerde te beschrijven. Maar vakbonden hebben het eigenlijk maar lastig mee met die mengvorm. Nou, ik denk dat ze zijn gewoon uitgespeeld. En uh, ja, ik snap het ook niet. Uh, ja, ik ben dus een werknemer geweest. Uh, waar, waarbij ik altijd al dat vrije gevoel had van, ja, het is een... Ik kan over een maand kan ik opstappen en ik vind het eigenlijk vreemd dat als de werkgever van mij af wil, dat hij dan uh, via de rechter uh, helemaal moeilijk kan, uh, moeilijke zaken moet doen. Terwijl ik, als ik het is nu wat hebben we, uh, half maart, als ik als we werknemer zou zijn, en zeg per 1 april, nou dat kan het misschien nog net niet, maar per 1 mei ben ik weg. Nou ja, dan, ja. dan ben je weg. Maar, als die uh, werkgever dat wil zeggen tegen jou, uh, dan, uh, dan is, is hij twee jaar verder. En als hij geluk heeft. Terwijl als jij gewoon goed je werk uh, doet uh, en hij het werk heeft, dan. Uh, er is natuurlijk no een, geen werkgever die uh, uh, zomaar een werknemer uh, de laan uit gaat sturen. Ik, ik, ik snap Zolang maar... althans iemand een afgetekende meerwaarde voor hem heeft. Ja. Ja, en als die er niet meer is, maar dan zou je toch ook als werknemer: je wilt toch niet bij een werkgever blijven als je ja, geen geld meer voor hem kunt verdienen? Lijkt mij tenminste. Ja, uh, ja Huipje, je zegt iets heel belangrijks, maar ik denk dat heel veel mensen andersom redeneren. Die denken: ja, luister eens, dan maar even wat minder lol, maar het geeft in ieder geval inkomen en zekerheid. Ja, maar. Uh, ja, nou ja, ik, uh, ik, ik snap dat niet in ieder geval. Maar goed, dan gaan we door naar het volgende punt. Uh, wat bereik je erbij? Uh, wat is de reden waarom we 800.000 ZZP'ers hebben verbroken? Ja. Ik, ik heb daar wel een verklaring voor. Nou, zeg het. Dat is twee redenen. Uh, A, in Nederland heb je natuurlijk het systeem voor de zelfstandig van twee stappen vooruit... en anderhalve stap uh, achteruit. Wat bedoel je daarmee? Nou, op het moment dat jij als ZZP'er een ton gaat verdienen... Uh, dan weet je zelf ook, dan ben je een halve ton. Uh, die wordt uh, niet door de maffia in beslag genomen... Maar die wordt door de staat in, uh, in belasting. Ja, dat noemen wij belasting overigens. Ja. ja, daar kun je zoveel woorden aan geven als je wil. Uh, ik noem het onvrijwillige afdracht van uh, uh, de vruchten van uh, de arbeid van degene die ze verdiend heeft. Ja, en, Maar en goed, dan... tegelijkertijd om even in de reden te vallen, heb jij als ondernemer natuurlijk heel veel uh, mogelijkheden om dingen als kosten op te voeren. Um, uh, waardoor je veel minder belasting betaalt dan, dan wanneer je in vaste dienst bent. Ja, maar dat maakt nog niet. Als jij uiteindelijk net al 100.000 euro verdient, dan wordt er. Ja, ik weet niet of. Het, ik heb de percentage niet bij de hand. Jij ook niet. Maar we weten allebei dat het een flink percentage is. Ja, ja, het is veel. Ja, 52% of 53% kan het zelfs ja, maximaal zijn. Dus ja. een straf op succes. En grote ondernemingen, de Starbucks en de grootverdieners zoals Bono met al zijn mooie verhaaltjes. Die hier in Nederland een rechtspersoon openen. Die betalen 0%. Dus Starbucks. De hele grote jongens, die worden door uh, de Nederlandse staat uh, gehandeleerd met nou, 0% belasting. We ga ook een beetje streng zijn, want laten we niet in discussie beginnen... over nut en noodzaak van belasting en heffingen. Dat is een ander, ander dossier wat mij betreft. We, nee, we, nee, dat nee. was ook jou, jouw aanhef. Uh, uh, wat de populariteit verklaart. Waarom hebben we 800.000 ZZP'ers? toen zei je, ik, heb, ik weet wel waarom. Ja, nou dat is dus één, omdat die ZZP'ers komen niet vooruit natuurlijk. Want op het moment ze een ton verdienen en uh, lekker door willen gaan investeren... En, uh, een, een persoon in dienst nemen om veel efficiënter te werken. Want wat die man ook zei hiervoor, die Timmerman. Sommige dingen kunnen andere mensen beter dan jij. Nou, dan ga je mensen inhuren. Ja. Nou, dan kom je bij het volgende als ondernemer. Ik weet niet of jij ooit ondernemer bent geweest, Frank. Maar... Zeker nog, ik ben het. Ja, ja nou, je bent het. een beetje, maar okay. <laughs> Nou ja, als jij iemand in dienst wil nemen. dan kom je dus die vakbond weer tegen. Of, nou ja, of het een vakbond is of dankzij de vakbond. Maar dan, dan moest je eerst een boek doorlopen van ongeveer 300 pagina's. En dan uh, weet je precies hoe de rechten en plichten geregeld zijn uh, tussen jou en degene die je aan gaat nemen. Terwijl, dan kom ik weer terug bij dat begin. Toen ik ook nog werknemer was, was dat ook mijn mening trouwens. Dus niet alleen dat ik gewisseld ben van krant. Maar ja, het lijkt mij dat uh, ja, je kijkt iemand in de ogen en uh, dan ga je samenwerken. Daar heb je geen... Uh, uh, een derde partij nodig die gaat vertellen hoe de verhoudingen moeten zijn. Die kun je prima met elkaar. Want de, de vakbond doet het nog steeds geloven alsof de werknemer een afhankelijke partij is. Maar ik als werkgever ben net zo afhankelijk van mijn uh, ja. werknemer. Dat is maar de moderne economie heeft dan ook over co-creatie. Je, je, je neemt niet meer iemand in dienst, maar je maakt samen iets. Is dat wat je bedoelt? Ja, maar zonder een derde partij, daar gaat het mee om. Laat ik dan nog een laatste voorbeeld geven. Want Misschien is er alweer een volgende beller. Ik, de, ik heb je gezegd, ik zit in de bloemenhandel. Nou, ik exporteer geïmporteerde bloemetjes... die gaan naar Duitsland. Ik kom daarbij uh, de werknemer uh, terecht... die uh, dan voor een baas werkt. En, ik vraag... en dan zijn we in Duitsland, hè? We hebben het over Duitsland. Mm -hmm. uh, en we komen zo op contracten en dergelijke. Hij zegt, ik ben hier 30 jaar geleden begonnen. Het woord contract, ik weet niet of het geval is... maar we hebben het in ieder geval gelijk van tafel geveegd. We hebben geen enkel contract samen. Mm -hmm. Nou ja, wat wil ik daarmee zeggen... Uh, ja, dat is wat ons in Nederland eigenlijk een heel klein beetje ontnomen wordt door uh, alle regels. Dat je gewoon tussen mensen onderling een heleboel weghaalt, uh, verbiedt als het ware, om het gewoon onderling te regelen. Die mensen in Duitsland, wat ik dan noem, hebben het wel geregeld. Maar ik denk dat een heleboel uh, werkgevers het met werknemers kunnen regelen. Uh, zonder, ja, dan hoor ik weer... Uh, ze zijn aan het onderhandelen in Den Haag. Ik denk, waar hebben we het over? Laat die mensen stoppen. Laten we de regels afschaffen. En laten de mensen het zelf regelen. Oké, okay. helder. Oké. Okay. Maar jij geniet van het uh, zzp -erschap. Dat lijkt me wel daardig. Ja, ik vind het een afschuwelijk woord. En zo noem ik mezelf ook niet. Je noemt uh, jezelf gewoon ondernemer. Ja, nou ja, je hebt er duizenden woorden voor. Uh, Grote ondernemers, directeur, groot aandeelhouder. Maar ja, die zin, Ik werk uh, voor mezelf en ik heb. Uh, Eén persoon waar ik mee samenwerk die uh, twee, drie dagen in de week mij ondersteunt. Dus dat is de situatie en hoe je het dan verder noemen. Maar ZZP, dat vind ik zoiets, uh, dat heeft ook iets in zich van daar hou ik het bij. Dan uh, noem ik het liever ondernemen. Dan heb je nog een beetje de hoop dat het uh, over, over, over een paar jaar met tien mannen en groter kan worden. En, en ja, dat is wat ik ook wil zeggen eigenlijk. Die 800.000 man, als de regels makkelijker worden, dus als de vakbond minder macht krijgt. Uh, en de, de belastingen voor die mensen die dan succes hebben, en het is 80% als ik Fabian mag geloven, uh, als die allemaal één persoon in dienst nemen, nou, dan, gaan we van 800 uh, dan krijgen we er 800.000 uh, arbeidsplaatsen bij. Oké. Okay. Dank voor het bellen. Graag gedaan. En succes met je bloemenhandel. Ja, bedankt, Frank. Dank je wel. Dank je. Dag. 0800-1121, dat is de telefoon van Kazeluna. Uh, verhalen wil ik graag horen over ondernemerschap. Hoe bent u ondernemer geworden en hoe gaat dat ondernemerschap nu? Hoe bevalt het? Wat zijn de hiccups, de lastige dingen... en wat zijn de goede en de leuke dingen? 0800-1121. Rijn, nacht. Ja, goedenacht hier met, uh, met Rijn de Vries. Je mag het zeggen, Rijn. Ja, um... Ja, ik ben, uh, ik ben geen ZZP'er, maar ik uh, behoor tot een driekoppige directie. Ik heb, uh, in 2005 heb ik een uh, collega aangeschoten, een, een verkoper. En daarnaast ook nog een, uh, een consultant met z'n drieën. Uh, hebben we toen uh, gevraagd aan de, aan de directie of wij ons uh, konden uitkopen. Of uh, apart konden gaan. Maar dat wilden uh, dat ze niet. Um, wat bedoel je met uh, dat apart gaan? Wat... Nou, eigenlijk waren wij in dat uh, bedrijf toen waren we een beetje een vreemde eentje in de bijt. Um, het was een softwarebedrijf en wij deden consultancy op het gebied van uh, informatiebeveiliging. Okay. En wij, had, okay. wij hadden zoiets van nou, als je dat als uh, specialisme wil doen, als je dat uh, richting de wereld wil zeggen, van nou, dat, dat, dat is mijn specialisme, dan moet je ook alleen maar dat doen. En niks anders dan, uh, dan dat. En um, we hebben de stalen schoen aangetrokken en um, de, de, de, ...richting de directie toen uh, gevraagd... ...joh, uh, mogen wij ons uitkopen? Uh, maar dat wilde men niet, dat wilde men uh, pertinent niet. En uh, ja goed, wij moesten gewoon weer terug aan het werk. Uh, maar een aantal maanden later... ...toen uh, de geest was toch uit de fles... ...toen hebben we gedacht... Uh, ...naar de zomervakantie... ...nou, we, we, we nemen ontslag... ...we leggen ons brief neer... ...en dat hebben we gedriedelijk gedaan. Uh, ja, en toen... Uh, uh, mijn twee collega's die, die moesten meteen hun uh, werk neerleggen. Ik moest zelf moest ik nog een maandje doorwerken, om, uh, uh, ik zat in een managementfunctie om, om um, uh, ja, een stuk overdracht te doen. En toen zijn we met z'n drieën zijn we, in 2005 zijn we apart gegaan. Het was uh, ontzettend spannend om, ja, om, om, je, om, je, om je vast te bouwen om dat uh, op te zeggen. Maar hoe reageert de, de werkgever? Want... Dat klinkt Als ik al zeg hoor je rare dingen. Dat is ook weet wat er precies gebeurt. Maar hoe reageerden jullie werkgever? Want uh, jullie hadden het aan hem gevraagd. Uh, en hij uh, had gezegd, wil ik niet. Uh, vervolgens stap je dan met z'n drieën op. En dan? je gaat er wel met, met de, een deel van het werk vandoor. Neem ik aan van, van je oude werkgever. Um, ja, nou ja, wij hadden een concurrentiebeding. En uh, ja, wij, wij kregen meteen een brief van de advocaat. Dat dat concurrentiebeding, dat, dat, uh, ja, dat we daar aan uh, gehouden werden. Concurrentiebeding uh, betekent dat jullie een, een tijd niet meer in die sector mochten werken? Um, nou ja, wij mochten geen uh, klanten benaderen van dat, uh, van, dat, van dat bedrijf dat ze, dat ze al hadden. Ja. En op zich is dat, uh, is dat ook best begrijpelijk hè? dat is ook best reëel. Uh, ik bedoel, nu uh, ik zelf ondernemer ben en medewerker. heb, ja, zou ik het ook niet leuk vinden als iemand weggaat en die gaat uh, mijn klanten uh, benaderen. Um, maar wij werden, daar, uh, wij werden daar toen aan, uh, aan gehouden. Uh, op zich voor mijzelf, omdat ik in de loop van de tijd een, een, een, een andere functie was gaan bekleden... had het herbekrachtigd moeten worden. Um, omdat het voor mij steeds zwaarder was gaan wegen. Maar dat hadden ze niet gedaan. Dus ik had er op zich wel onderuit kunnen komen. Maar mijn uh, collega's toen, die, uh, die konden dan niet onderuit komen. En wij hebben ons daarbij neergelegd. Dus we hebben een jaar lang hebben we geen... Uh, Klanten van het bedrijf mogen benaderen. Op zich uh, hebben ze toen wel gezegd van nou, goh, je mag ons best vragen hè, om bepaalde partijen te benaderen. Uh, en dat hebben we ook gedaan. En met een aantal partijen hebben ze gezegd van nee, maar een andere partijen, daar, uh, daar mochten we wel, mochten we op af en daar, uh, daar dingen mee doen. Maar hebben jullie dan nou wel uiteindelijk, uiteindelijk het account van je vorige werkgever leeggegeten? nee, Nee, nee. nee, nee. Dat is op zich helemaal niet nodig uh, gebleken. Uh, ja, want wij waren een uh, tic-klein bedrijf en er wordt, er wordt vaak ook gezegd van nou groot doet het met groot en uh, als kleintje maak je helemaal niks geen kans bij ministeries en bij uh, verzekeraars en bij, bij grote partijen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Als je de goede connecties hebt, dan kom je ook bij die grotere bedrijven, kom je ook best, uh, best binnen. Ja, en u, uiteindelijk hebben jullie gewoon prima naast elkaar uh, bestaansrechten uh, gehad. Of hebben jullie dat? Ja, ja wij, zijn, um, wij bestaan nu uh, een zeven jaar. Uh, er wordt altijd gezegd van nou, de eerste vijf jaar die zijn uh, cruciaal. Uh, in de eerste vijf jaar gaan de meeste, meeste bedrijven die gaan, uh, gaan failliet. Althans, uh, de, uh, of je gaat door of je bent uh, in de eerste vijf uh, jaar failliet. Um, wij zijn nu een uh, bedrijf met een, um, een zevental medewerkers en dus een uh, drie kop gedirectie. In totaal zijn we met, uh, met z'n tienen. En okay. het, uh, het, het gaat op zich uh, best prima. het gaat, uh, gaat goed. Maar nog even ten opzichte van ZZP'ers. Want uh, kijk, Wij zijn een organisatie met mensen, we werken samen. En dat, dat, dat, dat is een, uh, bepaald, uh, bepaald, geeft een bepaalde dimensie, geeft een bepaalde, is een bepaald aspect. Ik hoor wel eens van uh, ZZP'ers dat ze toch missen om een uh, organisatie te vormen. Het zijn ja, E-Pitters. Yeah. Je, uh, je hebt niet direct een aantal collega of mensen met wie je kan uh, uh, sparen of met wie yeah. je daar een kopje koffie drinkt of niet. Um, ja, dus dat dus, ja, mensen daarom uh, van ZZP teruggaan ergens in Loondienst. Uh, iets anders is ook nog dat. Um, van ook met de vraag van, goh, uh, ben, je, ben je blij, ben je gelukkig op deze manier uh, zo. Um, met mijn oud-vrienden of met, met, met vrienden, dan uh, vergelijk ik wel eens. Uh, ik ben een van de weinigen die dan uh, uh, ondernemer is. Um, en als ik dan wel eens met ze praat, om, dan, dan voel ik me ontzettend, uh, ontzettend gelukkig als ik bemerk, uh, ik ben uh, 50, als ik bemerk dat, um, nou ja, dat, ze, dat, ze, dat ze echt zoiets hebben zo van, uh, ik zit. Uh, ik zit ik moet mijn tijd nog uitzitten. Ik uh, ben nog 15 jaar. Of uh, ja, nou, nou goed, 17 dan dan nog? Ja precies. Ja. <laughs> nog ja. nog uh, 17 jaar, dan denk ik, oh mijn god, ik zou het toch niet, ik zou het ja. echt niet in dezelfde uh, ja. uitzichtloze situatie. Ik zou er in, helemaal, helemaal op... depressief van worden, Rijn. Als dat mijn voorhand ja. was, en ik zou denken van ik moet nog 17 jaar presenteren, dan zou ik, ben ook 50 trouwens, dan zou ik er helemaal gek van worden. Niet. Nee, dus wat dat, dat er gaat, is het gewoon heerlijk fijn, ja, uh, leuk om, uh, om uh, ondernemer te zijn. En ik heb het met, uh, met twee, uh, uh, twee uh, collega-directeuren, die stonden eerst, eerst waren er mensen die onder me stonden, maar we staan nu gewoon naast elkaar, we zijn met de drieën, uh, en we, we overleggen over allerlei zaken en dingen. En uh, het, het is gewoon leuk. Het is uh, hoe je omgaat met, met medewerkers, wat voor... Bonusregelingen je verzint tot bedrijfsuitjes en um, het verkrijgen van nieuwe klanten en uh, de bel rinkelen als, uh, als er een grote order is gescoord. Het, um, nee, het is niks anders dan, uh, dan leuk. Oké, okay. dank voor het bellen, Ben. Ja, graag gedaan. Of, sorry, Rijn, neem me niet kwalijk. Veel, veel succes en veel plezier nog met jullie uh, met de, de, de tak van sport. Dankjewel. Dank fijne dag. Dag. 0800-1121. Nog tien minuten lang wil ik graag verhalen horen over ondernemerschap. En hoe gaat dat? En ik wil met u praten over de ervaringen van u als ondernemer. 0800-1121, dat is de telefoon van Casaluna. 0800-1121. MUZIEK <tied> lives in the Confines of Fear, zong Ben Howard. En dat is misschien ook wel uh, precies de reden waarom veel mensen ZZP'er worden. Uh, we hebben het over het ondernemerschap en alles wat ermee samenhangt uh, in dit uur van Casaluna. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Adrie, goedenacht. Ja, goedenacht. Nou, ik, ik vind een hele leuke uitdrukking. ZZP'er. Mm -hmm. Ja, dat is voor je eigen rekening. De wet kent alleen een onderneming. En of het nou... Is, uh... Of je je zzp'er noemt, VOF, BV, NV, weet ik veel. Het zijn allemaal financiële constructies. Dus het hele zzp'er, dat bestaat niet. Het bestaat niet. En hoe, jij, of jij, nou, hoe jij je aangifte wil doen, dat moet je zelf maar weten. Ja, maar je bent gewoon ondernemer bedoel je? Nou, ik, ik, ik was het tot, uh, tot voor kort. Meer, meer dan 30 jaar. Wat, wat, uh, wat dan... ondernam jij? Nou ja, jee, dan moet ik weer een stom antwoord geven. Nee, ik was ta taxiondernemer. Ja, was er geen stom antwoord? Nee, nou goed, maar dan hoor je ook altijd van die, van die stomme antwoorden. Op dit moment wo uh, wordt dan de, de, de, zeg maar een hele groep mensen, die noemen zich bijvoorbeeld TCA, dat is helemaal niks. Dat geef ik al een voorbeeld. het is gebakken lucht, het is een, vereniging, een centrale vereniging van, vereniging van zelfstandigen. Ja, maar we gaan niet over en, van de TCA we gaan niet over nee, het eerst die die die... Ja. Ja. maar even, even, even, even nee, toe naar punt, waar uh... even punten. Waarom even mijn zin afmaken? Ja? Dat, dat zijn, zijn ondernemingen, die hebben een gezamenlijke vereniging. En dan noemen ze die vereniging het bedrijf. Dat is ook iets wat niet bestaat. Net als dat ZZP er niet bestaat, het zijn ondernemingen. Oh. Maar, en de rest wat je erachteraan breidt, is allemaal vergunningen of btw's. Je moet schrijven je allemaal in met de Kamer van Koophandel. En of je nou met 100 miljoen binnenkomt. Of je komt met 5 euro in je zak. Daar zijn de ondernemingen en dat is de registratie van de onderneming. En hoe je het onderling in stukjes snijdt, maakt niks uit. ZZP bestaat helemaal niet. Dank voor bellen, Adrien. Ja, oké. Okay. Maar denk daar maar eens over na. Dat doe ik. Dank je wel. Ja, okay. Dank je wel. Dag. Martin, we hebben nog een paar minuten. Misschien kan het. Een beetje kort. Hallo? Ja, Martin. Nou, dat is wel heel kort, zullen maar <laughs> Martin die zegt vloep en weg was, we, weg was Martin. Um, we zijn bijna het einde gekomen van deze uitzending. We gaan even proberen of we Martin nog kunnen bellen. Nou, dat gaat waarschijnlijk ook helemaal niet werken. Um, dan gaan we nog uh, uh, maar wat muziek draaien. Uh, tot het einde van deze uitzending van doen. We hebben het over ondernemerschap 0800 1121. Uh, drie minuten. Als u nu de telefoon grijpt, is de kans groot dat u in de uitzending zit. Uw ervaringen met ondernemerschap.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 Marco Bublé was dat met uh, Everything. Um, zometeen kunt u luisteren op uh, deze en radio 1 uh, naar um, Nora Romanesco... met het uh, programma Woord van de VPRO. Maandag is het doen naar de weer. De Week van de Psychiatrie begint. Lex Bolmeier ontvangt van Myrthe van der Meer... die een autobiografische romans schreef over haar ervaringen... in een psychiatrische kliniek tijdens een zware depressie. Dat is dus maandag. Op mij betreft een heel prettig weekend. Blijft u vooral luisteren naar de VPRO, naar Nora. En dank voor het luisteren.